Het is één uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Bij de Groningse plaats Garsthuizen is een aardbeving gemeten... met een kracht van 2,8. Het KNMI registreerde de beving afgelopen avond rond half twaalf... op een diepte van 3 kilometer. Over schade of gewonden is niets bekend. Op sociale media zeggen mensen dat ze een schok hebben gevoeld. Die meldingen komen uit verschillende plaatsen in Noordoost-Groningen. Waaronder Loppersum, Bedum en Uithuizermeden. meden in het gebied zijn vaker bevingen... als gevolg van de gaswinning door de NAM. De beving bij Gasthuis is een van de zwaarste aardbevingen... van de afgelopen jaren. In januari was er bij Zeerijp een beving die nog zwaarder was, 3,4. Het digitaliseringsproject bij de rechtspraak... is met onmiddellijke ingang stilgelegd. Minister Dekkers, Dekkers schrijft de Tweede Kamer... dat hij er niet zeker van is dat het proces goed wordt aangestuurd... en door de juiste mensen.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 Met Elvie Tromp. Welkom terug bij Nooit meer slapen. En tegenover mij zit nog steeds Guy Cassiers, die uh, de voorstelling Vergeef ons momenteel rondtoert door ons land. Een theaterbewerking van de gelijknamige roman... van Amerikaanse schrijver A.M. Holmes. En daar hadden we het zojuist over. Nou, Ook over het manifest in je portemonnee... waarin zei dat je nooit ergens eerlijk <lacht> op zou antwoorden... Um, en uh, hoe je gezamenlijk tot een uh, theaterstuk komt, dat dat echt eigenlijk, zoals Brecht het noemt, een gezamt kunstwerk is met de andere theater, ja, kunstvormen van uh, vormgeving, muziek, beeld, geluid, uh, dat dat heel belangrijk is in jouw werk. En um, nu hebben we het over vergeef ons een, uh, een roman van 500 pagina's, een hypermodern verhaal. Um, ja, met verrukkelijke rampspoed eigenlijk. Je noemde het uh, vanmiddag in een lezing... een, uh, een beeldingsroman voor een volwassenen. Ja. Een volwassene, uh, een coming of age van een uh, average white guy. Ja, in, ja. In, in dat opzicht zijn vele beeldingsromans. Ik heb he, bijvoorbeeld, zoals je ook refereerde... Naar, uh, Proust. Hij uh, uh, ja, heeft bijna heel zijn uiveren gewijd aan het... Een soort bildungsroman van, van zijn eigen leven. Uh, maar raar of zelden leer je iemand kennen... op volgroeide leeftijd die dan pas volwassen wordt. Ja. En dat is het mooie aan dat figuur. En ook het ontwapenende voor mij. Dat hij uh, zeer intelligent is. Hij geeft les op de universiteit. Maar wat blijkt is... is, is ondanks zijn succesvol leven normaal getrouwd en dergelijk ja, ja is er geen leven en, en, en, en beseft hij door die zaken waar we net naar refereerden wat er allemaal in die eerste dertig pagina's gebeurt valt heel zijn familie volledig uit elkaar en, en, en dan pas begint hij na te denken wat wil ik met mijn leven en het is door de situaties dat hij plots begint te ageren en, en zichzelf een persoonlijkheid uh, opbouwt. En, de, en, en, en dat is voor mij zo schoon om te zien... hoe hij, ondanks al die miserie die, die op hem afkomt... dat hij stilaan uh, een soort rust over hem krijgt. En zelf kan zeggen... Uh, wat voor hem hoofdzaken zijn en wat bijzaken zijn. En hij uiteindelijk met een totaal nieuwe familie rond de tafel zit na één jaar tijd met mensen die hij in feite nog maar net heeft leren kennen, maar die hij zijn familie beschouwt. En voor hem is dat op dat moment familie de mensen waar hij voor wil vechten uh, en, en, en, en waar hij een intieme band mee wil ontwikkelen. En dat staat voor hem dan los van degenen Waaruit hij ontstaan is en de familie van waaruit hij komt. En. en, en Wat een hyper-individueel uh, leven, competitief Amerikaans. Uh, nou ja, goed eigenlijk. Zijn, ja. Onze, is onze hele westerse maatschappij redelijk ja. individualistisch en. Uh, ja. uh, Competitief. Ik vond het ook het verhaal van de moderne witte man. Toch een beetje het offerlam van deze tijd. Die ja. heeft het niet makkelijk. Die krijgt het in de media stevig als te verduren. <lacht> ja. Ik heb altijd een beetje met hem te doen. En ik heb ook met hem te doen in dit boek. En ook in dit toneelstuk. Uh, Hij wordt zo geacht. De, dit hoofdpersonage rationeel te handelen. Hmm. En hij wordt ook echt berips, berispt door de andere personages... Ja, als hij zijn emoties de... toont. Ja, ja, Zo ja, van, ja. jij bent toch de man, jij ja, regelt het, toch? Ja. Zo zit hij op een gegeven moment te huilen in het park. Ja. En dan komt er een politieman naar hem toe of die weg wil hmm. gaan. Van, want hij maakt mensen hmm. van streek. Um, of of nou, hij heeft totaal irrationele, vreemde, losse, seksuele contacten. En als ja. hij probeert nou ja, te begrijpen, dan zeggen ze... ja. Of, of, of als hij die dames probeert te helpen door te zeggen... laten we niet eens buiten dat seksgedeelte. Is, is kijken... Wat er is. En hoe ik jou normaal, op een normale manier kan helpen... Ja. Ja, da, da, dan, dan uh, haken de mensen af. Dus ze maken van hem ook ja, ja, ja. dat beeld van die man. Ja. Was dat ook jouw bedoeling? Heb jij het te doen met de witte man? Ja, of het nu de witte man... Uh, het, het is... Wel zo, dat, dat, dat, dat kan je een beetje Holmes aanrekenen... dat ze zich effectief uh, op de witte samenleving baseert. Er komen een aantal andere personages langs... Uh, die dan ook stevige kritiek geven oh, op die witte samenleving. Maar tegelijkertijd is het een wit boek... Ja. Uh, dat, dat, dat, kan je niet, dat kan je niet te buiten. Uh, en in dat opzicht ja, beschrijft Holmes heel duidelijk de leefwereld die zij zelf heel goed kent. Je, je merkt, ook al zegt ze zelf, niets is autobiografisch, maar elke anekdote heeft ze bijna meegemaakt. Uh, en in, in dat opzicht ja, schrijft zij, maar vind ik en dat is voor mij de kracht van het hoofdpersonage... en, en haar, haar als schrijfster... schrijft zij met heel veel compassie. Ja. En dat is hetgene uh, wat niet elke schrijver gegeven is. Om die gevoeligheid van proberen in te leven... In een ander iemand. En te kijken hoe je dan kan helpen. Dat, dat, dat was voor mij heel mooi om haar nu persoonlijk te leren kennen. Dat dat, dat, dat heel sterk uh, relateert aan wat ze schrijft. Dat ze ook leeft zoals ze schrijft. Dat is niet bij elke schrijver zo het geval. Nee, ze, en, uh, haar, haar boek is een pleidooi ook voor verbondenheid. Ja. En zij doet ook veel. Hoe noem je het? Wat zei ze nou dat ze deed? Um, maar, vrijwilligerswerk. Ja, en, en, en, en zij steunt mensen, of ze ze nu kent of niet... als ze voelt, hier klopt iets en daar is hulp nodig... dan doet ze het ook. Ja, Dus ze en, zorgt en, voor en, kinderen dat ze een, een uh, studiegrant krijgen... om naar school te ja. gaan. Ik vroeg me af, implementeer jij het in je eigen leven? Kom je er überhaupt toe met uh, zo'n veel eisende baan? Ik, ik denk dat ik dat te weinig doe. Dat, dat zeg ik heel eerlijk. Ik, ik, ik je, probeer via mijn werk een aantal thema's aan te reiken en, en, en mensen te bewegen om te ondernemen uh, dat is niet voor niets dat ik een jaar lang mij heb ingezet rond het thema van, van de bootvluchtelingen dat ik denk van oké, okay, dit wordt op een verkeerde manier nu uh, daar, daar, daar, daar zijn andere manieren om naar dat thema te kijken... dan wat je nu allemaal hoort of ziet. Oké, okay, dan, dan doen we dat. Dus ja, je neemt je sociale verantwoordelijkheid op, denk ik... of een politieke verantwoordelijkheid. Maar ik ben geen politicus. Maar je bent ook geen vrijwilligerswerk gaan Ik ben ook geen sociaal doen. werker. Nee, nee. Ik, ik, ik denk dat mijn kracht vooral ligt... in mensen te bewegen, helder te laten kijken... naar een aantal aspecten die ik denk waar meer... ...moet op gefocust worden dan dat vandaag het geval is. Dus in dat opzicht denk ik wel dat ik uh, begaan ben met de situatie... Uh, ...zonder uh, dat ik... Uh, ja, tegelijkertijd kan je zeggen... Ja, ...als je zo begaan bent met, met, met de situatie van de bootvluchtelingen... ...ga dan gewoon naar Calais. Ga boterhammetjes smeren. En, en, en, en die mensen die dat zeggen hebben gelijk... <laughs> Enerzijds, anderzijds Denk ik, moeten er ook andere uh, manieren zijn Dat je indirect evenveel kan betekenen Alleen is dat resultaat niet letterlijk af te leiden In het aantal boterhammen dat je smeert voilà. Dat is zo ja, ja, ja. Um, uh, Het werk van Holmes uh, is duidelijk in twee um, uh, delen te onderverdelen, namelijk een voor- en een na-9-11. Ja. Zij zag het tweede vliegtuig, ja. ze komt uit New York... het tweede vliegtuig in de toren vliegen. En um, op dat moment verdween al het cynisme uit haar werk. Daarvoor schreef ze redelijk stekelige, ja. harde, nare boeken. Ja. Um, en daar kwam eerst uit uh, dit boek Red je leven en dan Vergeef ons. Waarvan ook wel wordt genoemd dat het een soort bezwering is. Een troostvolle bezwering. Um, en ik vroeg me af, heeft jouw werk zoiets doorgemaakt een voor- en een na-tijdperk Is er zo'n moment in de geschiedenis geweest? Nee, nee als je het als je hebt over 9-11... Ja, dat heb ik door mijn echtgenote die daar evenzeer aanwezig ja. was... en het ook evenzeer heeft meegemaakt... is voor mij natuurlijk ook een geweldig impact gemaakt. Maar niet dat dat direct mijn werk uh, zo, zo meteen heeft beïnvloed. Een van de belangrijke zaken uh, die, die, die, die, die voor mij... Uh, ja, mijn werk hebben veranderd, dat is... Nou, en dan komen we dicht bij de plek waar we hier nu zitten. Dat is het... Uh, de moord op Pim Fortuyn uh, uh -huh. Is een, een, voor mij een heel belangrijk gegeven geweest. Omdat ik, ik was... Ik, ik woonde in Rotterdam. Ik uh, had de leiding over het roodtheater uh, En ik moet eerlijk zeggen, alles met leefbaar Rotterdam. En toen de hetse... Uh, die, die, die ook gevoerd werd rond cultuur. En wat cultuur al dan niet uh, mocht betekenen, uh, dat is voor mij, uh, dat heb ik, daar heb ik mij uh, schuldig over gevoeld. Uh, niet zozeer uh, de discussie daar rond, maar dat ik niet heb zien aankomen dat, dat wat er allemaal in Rotterdam uh, broeide. Ja, dat is eigenlijk waar, de meest waar... multiculturele stad van, uh, van Nederland. Ja. Maar ook een stad die op heel en... veel lijstjes spreekt... waar je niet op wil staan, qua werkeloosheid en, en maar, criminaliteit. Ik, heb mij daar, ik, ik ben daar zeer gasvrij onthaald als theatermaker. Ik heb daar een geweldige periode doorgemaakt. En ik heb mij te weinig met die stad bezig gehouden Realiseerde ik mij achteraf. Door, door hoe de, de politieke situatie daar voor mij... Dus allez, bijna van dag 1 op dag 2 totaal veranderde. Hoor ik je nu spijt? Ik ja, spijt niet. Ik heb een geweldige tijd doorgemaakt. Ik heb uh, samen met het Rood Theater, een, denk ik, een heel uh, ja, fantastische voorstellingen kunnen maken. En, en een ja, een, een, een, een, met het publiek dat er toen was, een, een geweldige tijd meegemaakt. Alleen toen ik dan gevraagd werd naar Antwerpen te komen, heb ik wel mijn functie herdacht als, als directeur van, van zo'n huis. En voelde ik wel, ja, je moet toch op een iets andere manier uh, verantwoordelijkheid dragen over die stad uh, waar je dan als gezelschap mee zeg maar je aanlieert. En dat is iets uh, waar de, waar, waaruit dan een nieuwe... Uh, gezelschapsstructuur ontstaan is waarin voor mij het toneelhuis een verzameling is van entiteiten van verschillende talen die samen een stad kunnen vertegenwoordigen uh, maar die elk vanuit hun autonomie blijven functioneren maar die samen eten en, en samen luisteren naar het verschil. En voor mij is de kracht van het verschil een heel belangrijk iets... Uh, wat, wat ook in de kunsten uh, moet naar geluisterd worden. Maar betekent dat dan letterlijk dat het een multiculturelere uh, groep is? Want we hebben het over het witte bastion... Nou ja, in, in het verhaal van Holmes is een ja. witte wereld... Ja. De, de, de, de, de theaterwereld is ook redelijk nou is ja, wit nog en elitair. Het is ja. nog altijd veel te wit. Elitair dat is een andere discussie, vind ik. Hoog elitair, elitair, opgeleid. Dat leiden. bedoel ik ja, ermee. mij. Ja, ja, ja, ja. niet, niet ontoegankelijk per ja, se. Ja, maar als je ik het kan... hebt over de podiumkunsten in het algemeen... denk ik dat er een heel grote uh, rijkdom is. Als je het hebt over het gesubsidieerde theater... ja, de, de, da, da, da, daarvan denk ik ja, dat is hetzelfde. Je hebt, Ik, ik wil nu niet uh, plat overkomen... maar, maar je binnen het culinaire heb je ook McDonald's... Mm -hmm. en je hebt een drie-sterren-restaurant. Uh, de, die beiden moeten er zijn. Ik vind het ene niet beter als het andere. En hele goede patatjes zijn nog steeds hele goede patatjes. Dat is patatjes. fantastisch. Ja. <laughs> Alleen op mijn leeftijd begint dat stilaan meer zeer te doen achteraf. Ja, ja, ja. Maar die eerste hap van een patatje, dat is toch geweldig. Ja, ja. En die beiden moeten er zijn uh, voor mij. Uh, terugkomend naar... naar, naar ja, diversiteit, hmm. ja, daar moeten we erg aan werken. En dat daar te weinig nog altijd gebeurt, zelfs binnen het toneelhuis, daar ben ik de eerste voor om dat te zeggen. Diversiteit zit in de genen van dat huis, omdat je vertrekt vanuit vele entiteiten. Uh, maar het is niet omdat wij, uh, Mochalat rasen, als een van onze uh, uh, artiesten in huis, uh, ja, dat dat één van degene is die, die, die, die ons mee, onze identiteit bepalen, dat daar alles mee gedaan is. Uh, je merkt nog altijd, en dat, dan denk ik dat Nederland verder staat dan Vlaanderen, dat alleen al op de scholen, de conservatoria, de, de kunstopleidingen, dat er nog veel te weinig de weg gevonden wordt. Uh, en om die instroom mogelijk te maken uh, vanuit de volgende generatie... dat zal er zeker komen. Maar we moeten daar nu in investeren. En dat kan niet alleen toneelhuis doen. Wij moeten daar zeker ook bij helpen... en, en, en, en binnen stedelijke context kijken waar mankeerde elementen... maar het is niet genoeg van alleen maar een aantal... Uh, zwarte uh, op de scène te zetten... Dat, dat, dat we daardoor uh, ons, ons geweten gesust hebben. Dat, dat is, vind ik, uh, veel te simpel. Voel je je schuldig? Altijd. Maar dat is, dat is onze katholieke context. <laughs> dat zit namelijk niet per se in je opvoeding. Daar wil ik het ook even over hebben. Um, want... Dat zit ook hier bij de opvoeding. Echt waar, hè? Ja, ja, ja, maar je bent niet gelovig opgevoed? Nee, nee dat niet. Maar. Wij, wij, maar in Vlaanderen heeft bijna iedereen zijn eerste commune gedaan. Zijn plechtige commune gedaan. Dus het fenomeen van mm. bichten... Uh, Een God die met je meekijkt. Die met je meekijkt. En, en, en, en, en dat je alleen maar fouten maakt. Maar tegelijkertijd, als je die fouten maakt en je biecht ze op... dan ben je weer vrijgesproken. Ge, ge, die, die ambiguïteit, daar kampen we mee heel de tijd. Dat is... Allee, dat is geen kloppend plaatje dat nog de kerk uh, nog de mens voor zichzelf kan verantwoorden uh, maar, maar, maar we nemen het wel mee uh, dat, dat is mijn ouders hebben mij opgevoed en dat is typisch Vlaams denk ik dat we, van, uh, we, we geven je dat allemaal mee we geloven er zelf niet in uh, maar Doe achteraf er mee wat je wil. Voilà. en achteraf kan men niet zeggen dat wij je slecht hebben opgevoed ja. en voor de zekerheid ben je toch gedoopt voilà, voilà. dat je in ieder geval mocht er een hemel zijn dan voilà. ben je erin ja ja ja die opvoeding ken ik um, in, in Nederland uh, uh, ja, ben je gewoon Guy Cassiers, maar in Vlaanderen ben je een beetje de zoon van. Ja. Jeff Cassiers. Mijn vader was uh, komiek, als ik het zo mag zeggen. Uh, uh, met zijn broer was hij een soort Vlaamse versie van Snip Snap. Ja. Uh, en Snap. hij zei later, duo. Ja, en hij zei later uh, naar uh, televisie. Uh, gegroeid en als, uh, ik heb hem dus niet zoveel zien spelen, maar hij heeft nog wel in televisieveutons Johan en de Alverman en dergelijke nog uh, rollen vervoeld dus hij was acteur maar is er ook een beetje door omstandigheden ingekropen het is nooit nog bij mij, jammer genoeg nog bij hem, een bewuste keuze geweest om uh, dat beroep uh, te gaan uitoefenen want hij studeerde kunstschilder Kun je het schilderen? Ja. Vooral voor de kolenkit, heb ik begrepen. <laughs> zodat die kolen kon jatten van school met erg koud en arm thuis. Ja, dat, dat was tijdens de oorlog. Ja. En, en, en ja, zij waren heel arm thuis. Vader was heel vroeg gestorven. Dus zij moesten overleven. En het was warm op school, mm -hmm. vooral in de academie. En de studies waren niet te ingewikkeld. En, en ja, ze, ze, ze konden dan af en toe nog wat kolen pikken voor thuis. De, ja, dat, dat waren overlevingsstrategieën. De manier hoe ze uh, komiek zijn geworden, dat was ze hadden ook geen geld om uit te gaan, om een pintje te gaan drinken. Dus als ze iets zots deden in het café, dan kregen ze gratis drank. En zo uh, hebben zij aan populariteit gewonnen en, en zijn zij stilaan, professioneel uh, beginnen rondreizen tot ze uiteindelijk uh, ook in Parijs uh, terecht zijn gekomen in, in, in ja, de belangrijke shows. Uh, met grote trots kon hij nog zeggen dat hij naast Jacques Brel heeft gestaan in Parijs. Uh, maar daarna is hij, was dat publiekelijke voor hem te veel. En is hij zich vooral gaan concentreren op het regisseren, maar dan binnen televisie. Nou, jij ging uiteindelijk ook naar de uh, kunstacademie en werd graficus. Ja. Vond dat een beetje saai. Raakte afgeleid. Wilde dingen organiseren, ja. feesten. Ja. Um, je noemde jezelf ergens een uh, brave punker. <laughs> dat, dat, dat was ik, ik. Je had een hanenkamer. Ik, ik, ik deed me voor als. Hmm. Maar, maar dat was eerder om, omdat je op dat moment, in mijn eerste voorstellingen... Die, die, ja, die hadden niets agressiefs, dat, dat, dat, dat waren teksten van Peter Handke. Uh, oh, wat was dat nog allemaal? En, en dat was vooral tegen de wereld gericht. Uh, niks klopte en ik ging het eens tonen dat niks klopte. Maar veel verder dan dat was het niet. was je een vervelende puber? Nee, ik denk dat ik, dat ik veel te onzeker was om, om onvervelend te kunnen zijn Ik was iemand die, die, die, die, die vooral probeerde mij te amuseren en, en ook andere mensen eerder aan het lachen te brengen Dan, dan, dan dat ik de confrontatie uh, aanging Die confrontatie wel op de scène Daarin durfde ik veel verder te gaan. En, en die hanenkam die ik dan droeg, dat was dan altijd omdat het voor een voorstelling nodig was. Mm. Maar ik liep er dan wel graag mee rond uh, dag in dag uit, maar het was voor de kunst. Het was niet vanuit een, een politieke uh, beweegreden. En zo verschool ik mij altijd achter... Uh, de personages zou je bijna kunnen zeggen, die ik in het begin speelde. Want toen uh, ik heb me nooit een, een, een groot acteur uh, beschouwd of, of, of, of als een groot acteur gezien. Uh, maar toen waren er weinig mensen die voor mij wilden spelen. Dus dan moest je het zelf doen? Uh, dus dan moest ik het maar zelf doen. de affiches maken en, uh, en decor in elkaar knutselen. Maar mis je dat dan nu niet, het inleven of het... Nee, nee het, het, waar, waarom ik het heel belangrijk vind dat ik het heb gedaan... ...dat is dat ik weet wat een acteur doormaakt binnen het zoeken naar de juiste keuzes. En, en daar heb ik ontzettend veel respect voor. Maar als ik al zei dat ik... Uh, sterf voor een première als mens, ja, als acteur is dat nog veel, veel erger. Het enige verschil is, als een acteur één keer bezig is op de scène, ja, dan gaat hij ervoor. En dan, dan, dan voelt hij dat het goed gaat of slecht gaat, maar hij heeft het in de hand. En dat is het moeilijke voor een regisseur. Vanaf het moment dat de voorstelling zijn publiek vindt, wordt hij buitenstaander. Ja. Dat is zo'n beetje je zoals een, een, een, een, een, een vader die zijn kind wegschenkt op een trouw. Uh, dat, is, dat is met heel veel liefde uh, zie je iets, een eigen leven beginnen leiden. En tegelijkertijd mis je de, de, de die intimiteit van, van een repetitieproces waarin dingen ontstaan. Uh, dat, is, dat is heel dubbel. Uh, dat gevoel. Was jouw vader ook, uh, had hij die, diezelfde soort onzekerheid? Ja, hij, hij was een heel... Ja, de, mede door, door, door zijn werk was hij een heel sociaal iemand. Uh, hij uh, wist zeer goed... En ik denk dat ik dat heel erg van hem heb meegekregen. Uh, dat hij, hij wist een groep te bewegen. Hij kon mensen enthousiasmeren. Uh, hij kon uh, binnen de BRT... Uh, wat toen een, een vrij hiërarchisch orgaan was, ik kan moeilijk over vandaag spreken, want daar, daar sta ik te ver af, kon, kon hij zaken genereren uh, die buiten alle codes uh, gingen en, en iedereen deed dat voor hem. Dat was zijn grote kracht. Hij kon mensen overtuigen uh, van het project uh, waarin hij zelf uh, begeesterd was. En zijn grote kracht was ook telkens als hij uh, iets kende... Dat, hij, dat het saai voor hem begon te worden. Dus dat hij telkens naar nieuwe uitdagingen zocht... andere zaken uh, probeerde te leren kennen... En, en zo zichzelf telkens opnieuw heruitvond... Lijkt me ook vermoeiend. Jullie speelden, ja toch? Ja, ja, ja. Vermoeiend, ja, ook voor de mensen om me heen. Ja, ja. Hou hem maar eens bij. <laughs> ben jij ook zo onrustig? Onrustig, inwendig. Je meer... hebt wel zo'n opgewektheid. Ja, ja. Dat... dat is een manier om mensen samen te brengen. Dat heb je al ja, meerdere ja. keren gezegd over je werk. Ja, alleen maar. Dat, de, de, de, maar ik ik, ik al leer van. ontzettend veel van de mensen die ik tegenkom. Hmm. Dat is hetgene wat ik miste in mijn opleiding. Uh, Daar da had je het contact met de leraar, leerling En dat zit En voor de rest moest jij dan vertellen wat je, Hoe jij de wereld zag Nee, ik gebruik heel graag uh, Teksten van iemand anders Om te ontdekken Hoe de wereld in elkaar zit En als ik dan de kans krijg Om met andere mensen dat mee te analyseren Ja, dan word ik alleen maar rijker uh, van, van zo'n proces. En hopelijk ook kan je dat, die info die je dan ontdekt... doorgeven aan het publiek. Maar ja, dat is... Dat is dus je, je genereert je eigen school. En tegelijkertijd hoop je dat het publiek daar ook iets beter van wordt. Dat is een, alleen een goede deal, denk ik, dan uh, voor beide partijen. Ja. Je vader is redelijk jong gestorven. Ja, je hebt had... hem nu met een jaar overleefd. Ja. Ben je daar, ah, ja. Leef je daar bewust mee? Nee. Ik wist nee, zo heb ik er nooit uh, naar gekeken. Maar dat, het was duidelijk dat mijn vader nooit oud zou worden. In dat opzicht uh, heeft hij dubbel geleefd. Ik, en, ik, citeer, ik citeer vijf liters koffie, twee pakjes groene Michel... en minstens twee flessen jenever... behoorden tot het dagelijkse dieet. Ja, dat is zo. En, en daardoor... Uh, ja, daar kan je natuurlijk niet uh, eeuwig blijven volhouden. Dus dat lichaam was op een gegeven moment op. Neem je hem dat niet kwalijk? Oh, kwalijk... Dat is, ik, ik, ik. Natuurlijk heb ik een aantal aspecten... ...van wat een tussen aanhalingstekens normaal vader je zou geven... ...heb ik een aantal delen gemist. Tegelijkertijd heb ik een dubbel aantal andere aspecten van hem gekregen. Dus het is heel relatief. Het, uh, we waren geen normaal gezin. Uh, we wisten wanneer mijn vader aanspreekbaar was en wanneer niet. Uh, maar de momenten dat hij er was... Uh, ja, die, die, die zijn voor mij nog altijd van onschatbare waarde. Dus ik probeer vooral hetgene uh, te onthouden... Uh, het positieve en het creatieve... en de generositeit ook weer van hem... Uh, die, die, die, die, die, die mij nu verder kunnen helpen. Dat het niet altijd makkelijk voor mijn moeder was... dat is een ander parma. Dus in dat opzicht... Uh, ja, ja kan ik wel zeggen, van ja, waar hij dan af en toe toch, niet dat hij het zelf wou, maar dat hij ja, via de verslavingen die hij had, uh, ja, dat hij daar andere mensen natuurlijk ook mee benadeeld heeft. Dat is zo. Is er een zwakte die, die jou in je carrière achtervolgt? Dat, dat, dat kan ik nu niet zo meteen op die zullen er zeker zijn het mag net zo onschuldig zijn als patatjes hè? je kunt je altijd beroepen natuurlijk op dat manifest van hand waarin je zei dat je elke verklaring zou weigeren en niet met de waarheid voor de dag zou komen Goh, ik, ik weet niet wat, ja, wat mijn zwakheden zijn uh, ik denk dat je dat eerder aan mijn echtgenote moet vragen dan aan mij dat zij dat beter weet ik zal het zo zitten knikken, dus ze dus weten geloof ik wel een paar om te noemen. We zijn bijna aan het einde van dit uh, gesprek gekomen. Er staat een crimi op de rol. Heel iets anders. Ja. Na uh, Vergeef ons van A.M. Ja, Holmes. Maar weer een Amerikaan. Jim en... Thompson is de oorspronkelijke schrijver. En uh, de verfilming. Uh, van dat werk... Uh, is Coup de Torchon. Uh, en dat is ooit een, een, een film... waar een heel jonge Philippe Noiret en Isabelle Huppert... Uh, ja, de, de, de, de bekend zijn geworden. En daarin krijg je ook weer... Uh, ja, moet ik eerlijk toegeven... weer de blanke man... Die, uh, waar de gruwel... Uh, binnenuit... ...aanwezig is en die dooromstandigheden waar, waar het monster uh, naar boven dreigt te komen. Maar ook met een heleboel humor uh, verteld... Wanneer staat dat te gebeuren? Tweede helft van volgend seizoen. Daartussen komt nog een Spaanse versie van meneer Lien... en een Engelse versie van meneer Lien. staat nog op het programma. En wat ik me ook afvroeg... gaat ons ook uh, naar de andere kant van de grote oceaan? Wel, als we, als we mevrouw Holmes mogen geloven... Uh, gaat zij daar alles aan doen om het te proberen. Alleszins. Het is, uh, het is haar ja, heel goed bevallen. En, en ja, ze willen het per se mee proberen te, de weg te laten vinden naar, naar Amerika toe. Dat zou natuurlijk een fantastisch cadeau zijn. Zou dat de eerste voorstelling van jou zijn? Naar uh, nee, uh, Bezonken Rood heeft er gespeeld. En er zijn nog een paar andere voorstellingen van, van Toneelhuis van Bergman. Uh, Bergman heeft er gestaan. Uh, Benjamin Verdonk heeft er gestaan. Maar dus dat is nog vrij ah, wow. sumier. Ja, dus dat is nog een wereld dat, want, om te verkennen. Ik vraag dat omdat ik het nog even wilde hebben over nummer 29 van het een manifest van Handke, wat je in je portemonnee hebt staan. Daarin staat. wereldberoemd worden. Is dat nog steeds een verlangen en hoe gaat het ermee? Uh, wel, dat is dus een van de. relativerende factoren van dat manifest. Want in dat manifest staat ook. dat nooit een manifest schrijven. En schoensmeerkopen. Eh. Uh, <tie> Nee, dat is voor mij zeker niet het belangrijkste... ...in, in, in waar ik mij mee bezig hoor te houden. Nee. Voor mij is het, het reizen belangrijk. Uh, het feit dat we met toneerluis heel veel landen aandoen... ...elk jaar opnieuw, uh, doorheen gans Europa... ...vind ik heel belangrijk om... Het is, ...dat is, kom ik ook weer op hetzelfde terug... ...als, als, als waarom toneelhuis toneerluis is geworden... Het is heel belangrijk om, om je eigen te leren kennen... door het ongekende te durven aanspreken. En, en, en door in andere culturen je voorstelling ineens... op een andere manier te kunnen bekijken... die ervaring neem je terug mee naar Antwerpen. En die wisselwerking is voor mij van ontzettend groot belang. Dat je, we spreken over een verenigd Europa... maar dat is het natuurlijk nog lang niet. Dat en, en sterker nog, het wordt steeds minder... Zelfs tussen Nederland en België uh, wordt er steeds minder gecommuniceerd. De, het aantal theatervoorstellingen. Dat, nu, Nederland is nooit genoeg uitgenodigd in België. Uh, maar, maar Belgen komen ook... Steeds minder in Nederland terecht. En daarom is juist zo'n samenwerkingsverband tussen Toneelgroep Amsterdam en Toneelhuis zo'n belangrijk fenomeen dat we blijven, we moeten blijven luisteren naar elkaar. Niet dat dat één grijze zone moet worden, we moeten durven mekaars verschillen ontdekken. We praten op een verschillende manier, maar we kunnen zoveel rijker worden van die verschillende kleuren uh, die we allemaal spreken. En dat is hetgene waar de podiumkunsten een heel belangrijke functie in blijven vertoeven. Guy, ik uh, heb het afgelopen uur uh, van je genoten. En uh, ontzettend fijn naar je geluisterd. Mag ik je bedanken voor de komst naar je studio? Alsjeblieft, heel graag gedaan. En ik uh, wil iedereen aanraden om naar de voorstelling... Uh, Vergeef ons te gaan. Het is een prachtvoorstelling. voorstelling. Dank je wel. wij gaan door met muziek. En ik kijk even welke muziek dat is. Dat is Fenne Lilly. Een Engelse singer-songwriter... die uh, nu in Nederland is voor een aantal optredens. En als voorproefje draaien we daarom Top to Toe. To toe. Nooit meer slapen. Ja, ik heb het al een paar keer aangekondigd. In de podcastserie De Man is Lam gaat Rashif el op zoek naar wat het nou eigenlijk betekent om man te zijn in de 21ste eeuw. Ik ben reuze benieuwd, want vanavond is de aflevering over seks. Me, baby. Just like that Dat was Silk met Freak Me. Beste luisteraar, ik waarschuw u. Deze aflevering over seksualiteit is voornamelijk een excuus om al mijn favoriete foute jaren 90 RB ongenuanceerd op u los te laten. Maar dit terzijde. Hallo en welkom bij de Man-Islam Podcast. Mijn naam is Rashid El Kawi en ik zal u de komende afleveringen meenemen op mijn zoektocht naar man zijn. En naar wat dat in godsnaam hoort te betekenen. In de vorige aflevering zat ik neer met mannenwetenschapper Lauk Woltering... over het verschil tussen jongens en meisjes en over opvoeding in general. Deze aflevering gaan we in iets zwoelere richting uit. Ik sprak met Ingeborg Timmerman, seksuologe en auteur van het boek Zin in Seks... en met een tantrische gigolo die we voor de gemakkelijkheid Peter gaan noemen. Een kleine disclaimer. Het interview met Peter speelde zich af voor de hetze omtrent de dubieuze praktijken in tantrische opleidingen in Nederland. De fragmenten die u zal horen zijn een weergave van een open gesprek... met een persoon, niet met een instituut. Heel veel mensen eigenlijk met een bepaald soort geconditioneerd idee rondlopen... over wat seks inhoudt, over hoe je moet gedragen als seks. Er zit Heel veel schaamte, taboe, schuld zitten op. Vrouwen hebben een bepaald idee wat ze vooral niet moeten doen... en mannen hebben een bepaald idee dat als ze... Uh, heel veel seks hebben, dat ze heel stoer zijn. En uh, al die dingen... die zorgen eigenlijk voor dat het heel lastig is... om ontspannen te zijn over seksualiteit. Terwijl... Dat eigenlijk bijna een soort grove ontkenning is. van wat je om, de, om je heen zit in de wereld. Alles draait om seks. Reclames draaien om seks. Alles. Weet je, hoe mensen zich kleden. Uh, Wasmiddelreclames gaan over seks. Kopjes koffie drinken. Je, alles gaat over seks, lijkt het wel. Dankjewel, Peter. Hij kan al niet meer wachten om eraan te beginnen. Wanneer we denken aan mannen en seksualiteit. denken we meestal aan. Face down, ass up. That's the way we like the fuck. Face down, ass up. That's the way we like the fuck. Maar valt een man werkelijk te herleiden tot een pompend, kloppend lid. Of is er meer aan de hand achter zijn purperen kop? Als ik het even heel groot trek, alles in de natuur is gebaseerd... op aantrekkingskracht, op polariteit, op mannelijkheid en vrouwelijkheid. En dat geldt ook voor de mensen. Mannen en vrouwen zijn niet dezelfde soort wezens. Ze zijn gewoon echt anders. En dat is een beetje verwaterd door feminisme en andere zaken... waarbij vrouwen eigenlijk inmiddels bijna alles op, op spierkracht... naar even goed kunnen als mannen... En dat er bijna een soort, soort schaamte of taboe op zit... dat je als man eigenlijk niet gewoon echt ook een man mag zijn... en, en, en de leiding mag nemen. Omdat het dan vaak al een, een bepaald soort idee van repressie... en, en, en, en verkeerd gedrag uh, beelden van dat, van dat oproept. En ja, dat is eigenlijk gewoon waanzin. Want juist doordat de mannen vrouwelijker worden... wat goed is als je daarnaast ook maar mannelijk bent. Het is goed als je je vrouwelijk stuk gewoon heel erg voelt. Maar als de mannen alleen maar vrouwelijk worden... en geen beslissingen meer nemen... en de, de vrouwen eigenlijk steeds meer in hun mannelijk schild komen... en, en eigenlijk ook met hun vuist op tafel slaan... en zo gaan we het doen doen. Ja, ja, dan heb je eigenlijk twee depolariseerde magneten. Dat, dat is niet zo aantrekkelijk. Dat, dat zie je ook in relaties. Als je op die manier met elkaar omgaat... alleen maar een soort contractuele verhouding met elkaar leeft... en uh, jij doet dit, ik doe dat, zus en zo, wat ga jij doen? Hoe gaan we met elkaar rekening houden? Bla bla. bla. Ja, dan word je broer en zus... Als er één ding een killer is voor de relatie is, is dat het wel. En ook gewoon uit alle onderzoeken blijkt ook dat als de seks slecht is... dat is de nummer één reden waarom een relatie fout gaat. En de seks die wordt vanzelf slecht als je er niet aan blijft werken. En als je ook niet toch in ieder geval bepaald idee hebt hoe dat werkt met polariteit. Met aantrekkingskracht. En daar moet je voor werken. En ik doe ook koppelsessies met stellen. En dan kan ik mijn werk als gigolo... En wat ik altijd zie is, zeg maar, wat er gebeurt in de slaapkamer, is een soort microcosmus van wat ik denk wat er ook daarbuiten gebeurt. En dat, dat zie ik ook. Alle patronen in bed spelen zich af daarbuiten. En vaak is het een, een vrouw die controlezuchtig is omdat ze het niet vertrouwt. En een, een man die uh, eigenlijk doet datgene wat hij denkt dat zijn vrouw wil. Ja, het, het is alsof het een soort, uh, een soort moederfiguur is, zijn vriendin, die die dan probeert te, te pleasen, uh, iets te geven wat ze wilt. Uh, ja, dat is uh, niet erg aantrekkelijk. Oké, okay, Peter, Vooraleer er mensen beginnen te stijgeren... geloof ik dat we toch een beetje moeten nuanceren. Ingeborg, wil jij eens proberen? Positief is dus dat mannen veel meer uh, willen weten wat de vrouw opwint. en dat ze daar ook op, op zoek naar gaan en dat ze eigenlijk zichzelf beter voelen op het moment dat de vrouw meer opgewonden is. He, dat, want dan heb je het goed gedaan. He, een beetje dat. En het is natuurlijk ook zo dat sommige mannen... ook meer opgewonden worden van een opgewonden vrouw. Ik bedoel, he, Een niet opgewonden vrouw is waarschijnlijk ook veel minder opwindend... voor een heleboel mannen. He, sommige mannen maakt het niet uit. He, dus mannen die een beetje gaan op hun eigen kracht... hun eigen opwinning, boeit het eigenlijk niet. Die hebben helemaal niet zo in de gaten of hun partner wel of niet opgewonden is. Maar je hebt ook een groep mannen die daar juist wel heel erg gevoelig voor is. En die daar een soort... Nou ja, werkstukje van maken... in bed, hè, bij wijze van spreken. En dan zijn ze iets af van hun eigen gevoel. En dat is soms ook wel jammer. Hè? Dat, dat, dat is wat, denk ik... dat stu stukje lang zijn. My mind's telling me no. Mm. Mm. But my body... My body's telling me no. But there is something that I must confess... To you. I With bump and grind... With bump grind. R. Kelly. Er is inderdaad niets mis met A Little Bump and Grind... De gemoederen zijn wat bedaard. Peter, het woord is weer aan jou. Ik heb sessies met vrouwen en ik heb sessies met stellen. Nou, heel kort gezegd, in een sessie met een vrouw open ik haar seksueel... zoveel als dat zij uh, kan openen. Dus ik heb seks met haar en ik creëer een, een, een omgeving... waarin zij zich veilig voelt, uh, gezien voelt, heel belangrijk... en waarin ze zich durft te ontspannen en, en kwetsbaar op te stellen... En dat, dat werkt alleen maar als ik mezelf ook kwetsbaar opstel. In een koppelsessie is mijn, is mijn connectie met de man het belangrijkste. Omdat het natuurlijk heel confronterend kan zijn voor een man. Ik bedoel, Je moet best wel, nou even, even heel plat gezegd, best wel, uh, best wel bal hebben... <laughs> om een, een, een gigolo uit te nodigen thuis omdat het toch een bepaald idee misschien van jezelf geeft... dat je misschien niet goed genoeg bent. En, en dat besef ik ook heel erg. Dus Het is, het is confronterend voor zo'n man. Het is zeker niet voor alle stellen weggelegd uh, om dit te doen. Dus ik wil dat hij zich veilig voelt, dat hij zich gezien voelt. En ik wil een hele goede connectie met hem hebben. Dat zeg ik ook altijd bij met zo'n stijl. Dat is het belangrijkste. Want als ik voel dat die man zich verwijdert dan voelt die vrouw dat ook. En dan, dan gaat zij op slot, om het zo maar te zeggen... Ja, en dan gaan wij samen aan de slag. Het ja, klinkt misschien een beetje raar, maar dat is wat, wij dan, uh, wat we dan doen. Ik geloof niet dat iedereen zich zo comfortabel zou voelen... om van jou een bezoekje te krijgen. Dus kan je even uitleggen, wat leer je die mannen dan? Hoe moet een man zich in bed gedragen? Um, kwetsbaar. Kwetsbaar. Um, dat is, denk ik, het belangrijkste. Nou, dat is het één na het belangrijkste. Het andere is dat hij helemaal, helemaal present is, helemaal in het nu aanwezig bij de vrouw blijft... en echt connectie met haar houdt. Mannen hebben geen idee hoe intiem het is om nou ja, gepenetreerd te worden. Die, die weten niet wat dat betekent, behalve als ze zelf gepenetreerd zijn. Dan weten ze hoe, hoe, hoe, hoe heftig dat is. En het is heel pijnlijk voor een vrouw om, om met iemand te zijn... Die, die echt binnen hun komt, letterlijk... Die eigenlijk in, in, in zijn hoofd zit, of denkt bezig is met hoe die moet presteren, of bezig is of die, uh, of die, wel, uh, ja, of, of die wel een erectie kan krijgen. En het, het, het is heel pijnlijk. En mannen hebben misschien het idee dat vrouwen dat niet voelen, maar ze voelen het heel goed. Vrouwen voelen het allemaal. En ja ze zullen het niet zeggen, maar het zorgt ervoor dat ze hun hart dicht houden. Dus het, als, als een man echt helemaal aanwezig kan blijven, kwetsbaar kan zijn... ook als misschien dingen niet lukken, dat je ook kan zeggen... luister, liever. Ik, ik vind het even lastig... want ik weet even niet wat ik moet doen, ik ben een beetje onzeker. Het, het, het is echt een, een, een kracht die je als man laat zien. Alleen, we zijn zo ja, geconditioneerd om dat niet te doen... omdat we dan uitgewacht worden door vriendjes of wat dan ook... of we zien de beelden van, van, van, van seks of porno op tv... dat we dat gewoon niet durven. En het, het, is, het, is, het is heel erg... We hebben nu eigenlijk al heel veel woorden gebruikt over waar we het er over eigenlijk over hebben, is contact. En dan kunnen we nog 600 woorden aangeven, maar dat, dat is wel waar het over gaat. En in een relatie is dat eigenlijk het belangrijkste: dat je het contact voelt, zowel seksueel als emotioneel. En aanraking is daar een, een van de belangrijkste factoren. En je kunt je voorstellen dat. Ja, de, dat de een is gewoon beter in aanraken dan de ander. Ja, dat. ja soms is het heel makkelijk even zo. komen hier. Ja. Dat en, en soms zijn er een beetje stuntelig in. En als je daarmee stuntelig in bent, kun je toch niet zo goed praten. ja, Hoe kom je dan weer bij elkaar? He, dat is best lastig. En dan heb je over die mensen, dat vind ik altijd zo mooi, die zeggen, als ze twee katjes kunnen samenleven. Hè, van mijn katten zie je altijd van als ze gaan slapen, dan gaan ze een beetje om elkaar in elkaar En dan eerst liggen ze zo met een pootje daar en daar. En dan liggen ze zo tegen elkaar aan. En je hebt ook mensen die dat op die manier kunnen. Die hebben helemaal niet de woorden om, om zo samen te komen, maar die kunnen wel heel goed zo samenleven. En dat heeft dus te maken met contact. overgave vereist inderdaad dat iemand anders de leiding neemt. Want, want anders, ja, waar geef je aan over? Um, vereist ook dat een vrouw de man moet kunnen vertrouwen. Uh, en dat is lastig met de hedendaagse mannen, zeker in bed. Maar de leiding nemen vereist juist dat je heel kwetsbaar bent, dat je heel empathisch bent. Het, het is niet zozeer dat je... Er is niet zo aantrekkelijk voor een vrouw als een, als een man die vrouw echt begeert. Dat de man eigenlijk die vrouw wil verscheuren. Dat is, het, dat, is het woest, dat is woest aan trek. Dan wordt ze echt begeerd En dat is wat de vrouw het liefst wil voelen. Dat de man echt wil. En dat hij dus ook doet wat hij wil. Alleen het moet wel... En, en dat is voor heel veel mannen heel lastig te begrijpen... behalve als je heel veel mee bezig bent. Het moet wel aansluiten bij... ja, ik noem het altijd maar het deurtje... wat die vrouw op dat moment open heeft staan. Het moet aansluiten bij de energie die ze op dat moment heeft. Als zij een hele, hele zachte, kwetsbare positie is... Dan kan de man de lijn nemen, maar dan moet hij ook zacht en kwetsbaar. Dan moet hij ook zacht haar benaderen, langzaam zijn. Eer, misschien eerst strelen, haar aankijken. Uh, uh, op die manier rustig het opbouwen. De, wat we wel noemen eigenlijk het, het, het, de feminine uitnodigen om naar hem toe te komen. Maar hij neemt wel de leiding. Maar het kan ook zijn dat ze, dat ze met de vuur in de ogen schiet, omdat ze gewoon heel opgewonden is en denkt van nee mij. Nou, dan, dan kan de man daarin de leiding nemen, maar dan kan het ook veel. veel, veel ja Ruwer, veel meer uh, met meer passie. Heel veel vrouwen zeggen dat ze in bed een dominante man willen. He, dus dat, dat hun dat opwint. Van een man die gewoon hoe gaat het, uh, nou, he, en, en het allemaal bepaalt. En dat voel jij wel aan, dat ze een dominante man willen, maar dat jij die rol niet echt he, wil. Een vrouw wil eigenlijk, zoals ik het zie, een man hebben die de leiding neemt. Maar iemand het, het moet wel iemand zijn waarvan ze voelt dat hij betrouwbaar is. En, wat je heel vaak ziet, is een man wel... die, die krijgt dan wel het gevoel van dat hij ze een keer de leiding moet nemen... maar dan weet hij eigenlijk niet goed hoe. En dan zit er een soort onderliggende uh, energie op van... dat hij iets doet, omdat hij denkt dat de vrouw wil dat hij dat doet. En dat, dat is heel aantrekkelijk voor een vrouw. Dat, dat, dat noemen we ook de uh, pleaser. Er is een heel mooi boek overgeschreven door Robert Glover... No More Mr. Nice Guy. Ik zou zeggen, dat zou echt elke man moeten lezen. Voor mij was het een eye-opener. En... Uh, ik denk dat uh, ik en 95% van al mijn vrienden, of nice guys, of recovering nice guys zijn. En, maar dat is eigenlijk wat een vrouw wil. Ze kan het zelf, maar ze wil het niet altijd zelf doen. Ze wil het ook gewoon eens ontspannen. Maar uh, we zitten zo in een mannenmaatschappij dat we eigenlijk op een bepaalde manier, zowel de mannen als de vrouwen... hebben ons eigen gemaakt om te redeneren zoals mannen redeneren. Dus we praten heel erg van een rechtlijnige A naar B. We gaan van hier naar daar. En als, als je tegen een vriend zegt... nou, vorige week zei je dit en nu zeg je dat. En dat is niet consequent. Dan zal je zeggen, ja, je hebt gelijk, het klopt niet. Of Als je tegen een vrouw zegt, dan het heeft geen zin. Het, het is een bepaalde manier van denken. Een vrouw is veel is veel sensitiever dan mannen. Die, die voelen veel meer. Dus, dus iets wat ze gisteren gezegd heeft... kan vandaag al niet meer waar zijn. En als je als man, dat, dat, dat ken ik bij mezelf ook... wat ik vroeger veel deed... als je dan tegen je vriendin gaat zeggen van... luister, wat je gisteren zei, dat is helemaal niet consequent... met wat je nu zegt. En toen zei je dat en zus en zo... dan... Daar, daar kan de vrouw niet zoveel mee. Oei. Wat hij eigenlijk wil zeggen is... dat in nee... Um, hij bedoelt, denk ik, nee, niet alle vrouwen zijn inconsequent. Nee, ik bedoel dus niet dat inconsequentie iets vrouwelijk is. Wacht, we kunnen er nog 600 woorden aan vuil maken. Het gaat hem om contact. Ingeborg? Ik beschrijf goede seks als uh, uh, alles wat je kunt doen om uh, elkaar op te winden um, en daarin afstemming vinden. He, dus, uh, goede seks met de tweeën gaat eigenlijk over, nou, zoenen strelen, kriebelen, uh, stripteasers geven, weet ik veel wat uh, je allemaal zou willen doen. Um, uh, elkaar uh, met de hand, met het mond bevredigen, penetratie. Alles wat je kunt verzinnen um, uh, kun je erbij doen. Als je dat in afstemming kan doen en dat je, ook, he, dat je eigenlijk allebei die opwinding ervaart. En dat je ook nog allebei een hoogtepunt krijgt. Want dat ze eigenlijk een heleboel vrouwen denken van nou dat is hoofdspunt niet zo belangrijk. Dat is wel heel belangrijk want seksuele motortje blijft beter draaien op het moment dat je regelmatig een orgasme krijgt. Je hebt heel veel verschillende soorten orgasmes zowel voor mannen als voor vrouwen. En, en de, de meeste mannen en vrouwen kennen er nou, ik denk ik één voor, voor beide. En wij noemen dat zelf het, het piekorgasme. En dat is eigenlijk het minst interessante. Dat, dat is een... Uh, je kan orgasmes in twee manieren indelen. De orgasmes die contracties veroorzaken, nou, dat is het picoorgasme, Dat is het pompen, zowel bij vrouw als een man, is dat heel kort samentrekken. En de andere, dat, de andere orgasmes, diepere orgasmes, die duren langer en die, die hebben meer te maken met loslaten en ontspannen en dieper ademen in plaats van oppervlakkig ademen. En Het, het is misschien minder intens als die paar seconden, maar het is op een veel langere stuk uitgespreid. En ik, ik merk zelf dat ik het totaal niet mis, een uh, piekoorgasme. En het is ook een bepaald soort verslaving, die piekoorgasmen, die, uh, die, die mensen hebben. En, en ik merk dat ik daar zelf ook best wel problemen aan heb... met uh, de pornorisering van de maatschappij. Dat alles zo gefocust is op, op eigenlijk ja, het, het, het eigen lichaam, het, het, het, het klaarkomen. En terwijl Tantra ook juist met name voor de man, hè, ook wel gaat... die dan ook in, in bed het mannelijke stuk meestal pakt... De, de, de man ook juist zijn bewustzijn naar buiten moet verplaatsen... niet op zijn eigen lichaam, maar eigenlijk de vrouw moet voelen... en door de vrouw heen moet voelen... en, en eigenlijk kan helpen om, om een veilige haven voor haar te zijn... zodat dus zij zich durft open en, en zich veilig voelt en durft over te geven. En dat is, uh, nou ja, dat is in ieder geval een eerste introductie... over hoe ik tantra ervaar eigenlijk... aflevering vertelde ik hoe mijn zoektocht naar man zijn ook een persoonlijke zoektocht was. Afgelopen week kreeg ik een opmerkelijk bericht in mijn mailbox, mij doorgestuurd door de perscoördinator van Stichting Nieuwe Helden. Ik wil deze mail graag met jullie delen. Beste, Ik kreeg van een goede vriendin van mij een link doorgestuurd van een uitzending van De Nachtzoen met Rasif Al kawi waarin Rasif vertelt over zijn vader Ahmed. Ik heb zijn vader gekend. We woonden in hetzelfde dorp in de Pyreneeën, in Frankrijk. En toen ik de uitzending zag, wilde ik Rachif graag een paar foto's sturen van Ahmed in Noaïd, Frankrijk. Helaas zijn de foto's mede door zijn plotselinge overlijden toch alweer van een lange tijd geleden, 2003. Omdat ik Rachif niet ken en zijn e-mailadres dan niet heb, hoop ik dat je deze aan hem zou willen doorsturen. Met dank en vriendelijke groet. In bijlagen zaten vijf foto's van een man die ik tot mijn jonge tienertijd zeer goed gekend heb... en eigenlijk nooit echt heb gekend. Een overleden man die ik al lang verloren had voor zijn dood zes jaar geleden. Opgestuurd vanuit een plek die ik nog nooit bezocht heb. In de volgende aflevering ga ik dieper in op mijn persoonlijke verhaal... en stel ik de vraag hoe belangrijk is een vader om een goede man te worden... Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Deze podcast werd geschreven en verteld door Rachid Kawi en geëdit door Fien Leijzen. Deze podcast is een onderdeel van het project De Man is Lam. Een zoektocht naar man zijn in theater, fotografie en radio. En werd gecreëerd door Rachid Kawi, Lucas de Man en Ahmed Pollat. Dit project kwam tot stand met de steun van Stichting Nieuwe Helden, Stage Z van Theater Zuidplein, Het Zuidelijk Toneel en VPRO Nooit meer slapen. De laatste keer dat ik dit nummer hoorde was... Uh, denk ik dat ik stond te schuren op een uh, middelbare schoolfeest. Wow, that brings back memories. Goed, u hoorde de derde aflevering van De Man is Lam. Een podcastserie van Karashif el -Kaoui. En volgende maand, 18 mei om precies te zijn... is hij weer terug met aflevering 4. En dan vertel ik hier nu nog even iets over maandag... want dan praat Pieter van der Wiele hier op mijn plek... met beeldend kunstenaar Melanie Bonagio. En in haar werk combineert ze fotografie, video, performances en installaties. En vanaf volgende week is haar eerste museale retrospectief te zien... in het Bonnefante Museum in Maastricht onder de titel... The Death of Melanie Bonagio. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar de Nacht van de Radio met Malou van Holshuizen bij BNN Vara. Ik wens u een goede nacht toe. Tot nooit meer slapen. Mario 1, het nieuws van alle kanten.